Ja, uh, sorry, maar wie ben ik dat ik tegen God mag ingaan? Moet ik niet gewoon luisteren? Net zoals Mozes luistert. En dat wil ik dan ook maar gewoon doen. In deze aflevering van onze serie De Messias van Israël... gaan we spreken over de ark en de tabernakel. En gaan we horen van Sierpuiten waarom dit hier op tafel ligt. Siep. Ja, fijn dat ik er weer mag zijn. Ja, welkom. Ja, ik wil graag uh, met jullie iets delen over uh, de Messias van Israël. En dan met name over de Ark en de Tabernakel. Want dat is ja. één groot plaatje van de Messias. En dan moeten we uh, doorbladeren naar Exodus hoofdstuk 25. En Exodus 25, dat begint op een hele bijzondere manier. We lezen er heel gemakkelijk overheen. Ja, dat zag ik al eerder in deze serie. <laughs> Daar staat, toen sprak de Heer tot Mozes. En als er zoiets staat, blijf ik altijd eerst even weer stil. Dan denk ik van, ja, dit staat in de Torah, in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Uh, voor sommige mensen de Torah afgedaan, uh, vervuld, uh, niet meer in tel. Mm -hmm. Maar dan roep ik dit maar eens in herinnering. Dan denk ik van, ja, het gaat hier over God... De Heer die tot Mozes spreekt. En dan staat hier de Heer met allemaal hoofdletters. Oftewel, het is God zelf, de verbondsgod, de trouwe God, die tot Mozes spreekt. En dan geeft hij allerlei opdrachten. En ik denk dan heel klein van mezelf, denk ik, ja, uh, sorry, maar wie ben ik dat ik tegen God mag ingaan? Moet ik niet gewoon luisteren? Net zoals Mozes luistert. En dat wil ik dan ook maar gewoon doen. Ook in deze aflevering, gewoon maar luisteren ja. naar wat God zegt. Maar Mozes ging niet altijd alleen maar luisteren, hij ging ook wel eens tegen God in. Hij ging ook wel, hij ging... En dat, dat mocht hij ook. Hij uh, ging soms tegen God in en dat werd toegestaan en ja. soms ging hij tegen God in en dat werd niet getolereerd. Ja, dat klopt, ja. Ja. ja. En wij mensen zijn zo, denk ik, ja. dat we niet altijd willen luisteren naar wat God zegt. Ja. Maar God wil ook wel, zeg maar, die honoreert... honoreerde met Mozes en met nadruk, toen die zei van, ja heer, als u niet meegaat gaat, ga ik ook niet meer. Nee, nee nou ja, goed, uh, uh, Mozes is natuurlijk uh, van aangezicht tot aangezicht met God in contact. Uh, en dat op zich is al heel bijzonder, dat is nog geen één mens overkomen. Nee. En uh, zelfs Elia, die ook heel nader is geweest, moest hem aan de rug zien. Maar van Mozes staat dat hij van gezicht tot gezicht mocht spreken. Dus dat is al heel bijzonder. Ja. Ja. Maar dat maakt, vind ik, ook de boodschap van de Torah zo bijzonder. Ja. Dat God aan een mens iets toevertrouwt. Gewoon alsof hij aan een vriend iets toevertrouwt. Ja. En dan denk ik, ja, dan is het toch ook voor uh, een mens goed om te luisteren naar wat ja. God zegt. Dan is het niet zomaar een verzonnen boek van Mozes, die uh, wat wetten in elkaar heeft gesleuteld. Zo van, nou, als we nou op deze manier gaan leven, dan kunnen we Joodje spelen. Nee, dan is het echt de serieuze God die een plan heeft en die dat bekend maakt aan Mozes. Ja. En nog wel een plan, wat ook nog gaat over de redding van Israël en van de wereld en over de Messias. Ja. Dus ik denk, ik denk zelf, ik heb, ik heb dan zelf een houding, ik wil graag luisteren. Ja, ja. En dan gaat het nu over uh, het een maken van een, een tabernakel, daar, daar gaat het over, maar door middel van een hefoffer staat er in vers 2. Ze moeten voor mij, dus alle Israëlieten, moeten voor God een hefoffer nemen. En in het Hebreeuws staat er gewoon een heffing houden. Ja. We zouden ook kunnen zeggen een collecte ja. houden onder Israël. Ja. En dan zien we, dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. En dan gaat het over goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, schalaken, rode wol, fijnlinnen, geitenhaar. Er worden allemaal dingen opgenoemd die allemaal gewoon... Tastbaar zijn in onze wereld, stoffen, uh, houten dingen, gouden dingen, koperen dingen uh, die Israël moet leveren. Ja. En ik dacht bij mezelf toen ik dit voorbereidde, waar haalden ze dat vandaan? Ja. Ze kwamen uit Egypte in de woestijn. Ik heb altijd gedacht, ze, ze zijn gevlucht uh, en hebben niks meegenomen. Maar hier blijkt ze zijn met een rijke haven, dat zegt het woord trouwens ook, ze zijn met een rijke uh, goederen zijn ze het land uitgegaan. Ja, ze zijn zeer, zeer, zeer gezegend het land gezegend. Ja, zou ik bijna kunnen zeggen. De, dus de Egypte heeft hun alles gegeven, waardoor ze uiteindelijk alles aan God konden geven. Ja. Dat is een beetje de boodschap. Ja. En waar je dan ook heel makkelijk overheen leest, ja, dat, ja, dat, leest, dat ik, las ik nu net even, ja. Uh, zegt tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen, ik lees dan uit de MRG, ja, ja. van iedere man wiens hart hem drinkt. Ja. Dus, ja, hoe bedoel je, uh, geen verplichting, nee. uh, wiens hart hem drinkt. Ja. Dus als het op je hart ligt om het te doen, moet je het doen. dan moet je het doen. Ja. Maar God dwingt hier dus niet nee. iets af. Nee. In tegenstelling, zeg maar, tot de tienden. Ja. 10% van de oogst, dat uh, moest je apart houden voor ja. God. Dit is een vrijwillig hefoffer. En ja. dat vind ik heel interessant. Ik vind het heel mooi dat je daar overheen las. En dat, dat je nu opvalt. Want dit is de kern, denk ik, van... Ook gemeente zijn ja. in onze tijd. Ja. Wat heb ik over voor het huis van God? Ja. Want daar gaat het hier om. Er moet een... Een tabernakel, een heiligdom voor God worden gemaakt. Waarin Hij, komen we zo wel op, in kan wonen. Ja. En dan vraagt God iets van ons, wat gewoon tastbaar is, wat we hebben: onze auto, ons inkomen, ons salaris, onze, onze koeien, ons, nou, noem alles mm -hmm. maar op wat wij bezitten. Ja. En Hij vraagt vrijwillig, niet opgelegd, uh, niet met dwang. Maar geef nou een schuld vanuit je hart. Je staat gewillig wiens ja. hart het gewillig ja. maakt, ja. met een blij hart geven ja. aan God. Nou, ik denk dat menig penningmeester in de gemeente zou willen dat dit woord wat meer zou landen in de gemeente. Ja. Ik weet nog toen ik in mijn eerste gemeente kwam, dat ik een preek hield hierover en de, uh, eigenlijk verwees naar de tempel, die helemaal van binnen bekleed was, ook met goud. Hm denk ik ja we zitten hier ook in een prachtige zaal in een uh, in een mooi gebouw van ll ministries van LL ministries van wat zouden we nou over hebben om dit allemaal met goud te bekleden ter ere niet van dit gebouw maar van god ja. en hoe zouden onze gemeentes erbij staan als wij eens wat meer naar ons hart zouden kijken ja. hoeveel zouden wij dan over hebben voor god Is het wij, dan... wij kijken natuurlijk wat dat betreft heel, met hele andere ogen naar het huis van God dan dat de joden destijds deden. Ja, en dat komt priesters... natuurlijk door het woord van Paulus, die de gemeente nu het huis van God noemt. Ja. Maar het, de gemeente is niet alleen maar de mensen, maar er is ook een gebouw waar je samenkomt. Mm -hmm. En uh, we, we kijken wel eens naar, naar bijvoorbeeld de grote synagoge in Jeruzalem. Ik, ik kom daar graag. Het is een orthodoxe synagoge. Maar die is zo goed verzorgd, zo mooi, en het is gewoon met mensengeld en met mensenhanden gebouwd. Ja. En dan gaat het hier ook over. Wat heb ja. ik over? En dat mag ik mezelf afvragen, ieder mag zich dat zelf afvragen. Ja. Wat heb ik nou echt over voor uh, mijn God? Ja. Stel ik mijn tijd ter beschikking? Stel ik de dingen die ik kan, de, de vaardigheden die ik heb? Uh, stel ik mezelf ter beschikking, maar ook de goederen die ik heb? Ja. De zegen die je zelf hebt ontvangen, mag je oh, doorgeven. mag je doorgeven. En heel opmerkelijk, als je kijkt naar. Het uh, is wel aardig om dat eens te lezen. In hoofdstuk 36, vers 5 van Exodus. Uh, Mozes die zamelt al deze goederen dan in. En dan staat er. En Mozes zei tegen Mozes: Het volk brengt veel meer. Meer dan toereikend is ten dienste van het werk van de Heer dat het geboden heeft te doen. Dus het volk geeft. Gehoor aan deze oproep die God doorgaf aan Mozes. Zorg dat iedereen wat geeft, en dan geven ze veel meer dan toereikend ja, is. Ja, moeten ze zelf roepen van: uh, "Jongens, stop!" Stop ermee, <laughs> genoeg. Ik denk ja, welke penningmeester zou tegen zijn gemeenteleden zeggen: "Oh, stop maar, ik zo, heb genoeg." Zo werd het volk weer meer te brengen. Ja, ja. Want dit gaat niet over hoe ziet ons gebouw eruit. Nee. Maar hoe gaat het in ons hart? Ja. En dan... Uh, maar genoeg is ook genoeg. Je hoeft niet meer te krijgen dan dat je nodig hebt. Nee, we doen graag één koekje bij de thee. Ja. <laughs> nee, maar in dit geval, hè, dat, uh, er moest een bepaald bedrag natuurlijk komen om die, die, die tempel te kunnen te maken daar Nee, nee dat klopt. Uh, en, en dan is genoeg ook genoeg. Dan is op een gegeven moment genoeg genoeg. En de vraag is, geven wij nu genoeg? Ja. En dan gaat het niet om of alles genoeg is, maar wat speelt er af in ons hart? Ja. Beknibbelen wij of zijn wij ruimhartig? Ja. En ik heb, de, de, het volk van God was ruimhartig. Die was zeer ruimhartig en God zegent dat ook. Ja. Ja. Maar je zult ook zien dat uh, al die dingen die gegeven worden een plaatje zijn van de Messias. Want als je kijkt naar goud, zilver, koper. Hmm. Goud staat voor uh, hemelse zuiverheid. Zilver staat voor rechtvaardiging. Uh, koper staat voor het reinigen van zonden. Uh, blauw purper zit ook in de vlag van Israël en ook in de uh, de kwastjes die ze aan hun uh, kleren dragen zit ook blauw purper. Is koninklijk. Ja. En dat wijst al die kleurtjes, al die stofjes die hier geboden worden, wijzen allemaal naar de Messias. Ja. En het mooie vind ik dat wij daar allemaal een deel in hebben. Paulus noemt de gemeente het lichaam van de Messias, het lichaam van Christus. Dus wij bouwen allemaal mee aan de gemeente, aan uh, het, de woning van God. En wat leveren wij dan in? Het zijn koninklijke dingen. Ja. Wat God van ons vraagt. Ja, dat mag dus wat kosten. En dat mag dus wat kosten. Ja. En dat past niet helemaal bij onze Nederlandse cultuur, denk ik. Ja, hoe, hoe, hoe zou dat komen? Uh, ik bedoel, in een aantal zaken lijken wij, wij vaak op Israël. Uh, ja. Als het gaat om Nederland, uh, maar hierin uh, lijken we helemaal niet... Uh nou, de hele wereld lijkt er hier niet nee. uh, op in te gaan. Nee. Ik bedoel, wij zijn economisch. Wij, wij denken na over, nou ja, genoeg is genoeg. Ja. Maar als het om God gaat, is genoeg dan genoeg. Wij, sterk, wij kunnen natuurlijk niets aan onze redding uh, bijdragen. Wij kunnen niet door goud te geven onze redding verdienen. Ja. Maar wij kunnen wel en dat staat hier ook duidelijk en jij uh, merkte dat heel terecht op wiens hart hem gewillig maakt. Ja. Dus het gaat er niet om wat we geven maar wat er in ons hart leeft. Ja. Dat vind ik uh, zo mooi aan dit uh, gebeuren. Ja. En zo konden ze aan de tabernakel gaan, uh, gaan werken. En zo hebben ze het ook uitgewerkt. Ja. En er staat er in vers 8 en dat vind ik een van de mooiste teksten in de hele Bijbel. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. God wil in ons midden wonen. Ja. De Griekse goden, die leefden in een uh, verre hemel, bij wijze van spreken. En hadden geen contact met de aarde, hadden geen invloed op mensen, hadden geen contact met mensen. Ja. En dan komt er een, de God van Israël, die zegt, ik wil onder en tussen mijn volk wonen. Ja. En in het Hebreeuws staat er eigenlijk: ik wil immanuel zijn. Ja. Dus deze tekst: ik wil in hun midden wonen, is eigenlijk: ik wil tussen mijn volk wonen, immanuel zijn. De, de de God die tussen zijn volk woont. Ja. Nou, wie is de immanuel? Dat is de Messias. Ja. Die uiteindelijk ook waar we de in de eerste aflevering het over hadden over de stem van God de Memra, die uh, ...in de hof wandelde. Hij wil graag tussen ons in wandelen. Hij wil contact. En dat vind ik zo geweldig aan deze, deze tekst. Dat wij met aardse middelen uh, de gemeente kunnen bouwen... ...waardoor God in ons kan wonen. Mm. Dat is zijn doel. Heel bijzonder vind ik dat. Waarbij er een onderscheid is natuurlijk uh, voor de tijd van toen en de tijd van nu. He, waar uh, de Jezus zegt van, ik wil in jouw hart wonen. Ik wil, ja, de geest moet in jou komen wonen. Uh, ja. En zo vormen wat je al aanhaalde. Paulus zei van, ja, de gemeente is de, de tempel gemeente, ja. van God eigenlijk. Ja, maar er zal uiteindelijk nog weer een tempel komen. Ja. In Jeruzalem. Ik het, uh, dus dat is het heet de hangijzer natuurlijk. Op welke plek. Daarom is de strijd uh, daar natuurlijk ook uh, exact. Uh, gaande. Maar ik geloof wel dat... Het, het blijft niet bij die gemeente. God wil tussen zijn volk wonen, en dat ja. wil zeggen in de mens. Maar hij wil gewoon ook op aarde zijn. Ja. Zoals de messias naar deze aarde zal nou ja, komen. Uh, we hebben een serie gedaan met Jaap Dielemann over uh, terug naar de toekomst. Ja. Uh, ja, ja. Uh, eigenlijk, eigenlijk <laughs> wat er in de hof gebeurde, dat wordt weer zo hersteld. Weer, en dat wordt weer weggewerkt. Een geweldige omweg, ja. met een geweldige uh, hoogtes en dieptes in, door de eeuwen okay. heen. Maar Uiteindelijk zullen we weer in Hof van Ede wonen, toch? Ja. Kijk, uh, uh, daarvoor gebruikt God allerlei middelen om ons te laten zien hoe dat gebeurt. Ja. En de Messias staat erin centraal. Ja. En die tabernakel die ze mogen bouwen, is een plaatje van die Messias. Ja. En een van de dingen die ze moeten bouwen, staat in vers 10, is een ark. Ja. Het is niet de ark van Noach. Nee. Het is ook een ander woord wat hier ja. staat. Maar dat heeft gewoon te maken dat God... Uh, uh, ...een object wil hebben op aarde... ...waar vanuit hij kan wonen, waar hij kan regeren. En dat moeten ze maken van acaciahout. En ik heb ontdekt dat acaciahout ...ook een plaatje is van de Messias. En dan mag ik je ook meteen uh, het geheim van dat stokje... Van dit, uh, ja. dit mooie stokje? Ja, want dat is acaciahout. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Het is, uh, ik heb het meegenomen uit ja. Israël. Ja. En ik ben gefascineerd door die boom omdat acacia hout is, uh, groeit in de woestijn, mm -hmm. gewoon in dorre grond waarvan je denkt, nou, dat kan helemaal niks groeien, dan groeit toch een acacia. Mm -hmm. Die haalt van heel diep, uh, met diepe wortels, uh, zijn vocht uit de grond. En dat heeft enorme gevolgen, omdat dat, uh, de acaciahout is in het begin, wanneer je het van de boom afhaalt, heel mm -hmm. zacht, kun je het dus makkelijk bewerken. Maar op het moment dat het wat langer ligt, zoals dit stokje, wordt het steeds harder. Ja. En het is onbreekbaar. En het is ook vuurvast. Je ziet ook uh, later in Exodus dat uh, het altaar van acaciahout moet worden gemaakt. Weliswaar bekleed met koper. Maar ook de ark moet van acaciahout worden gemaakt. Als je goed kijkt, is het, uh, de binnenkant is ook bloedrood. Ja. Dus als je er een ark van maakt, dan is die bloedrood. Net alsof hij... Uh, uh, ja, bestaat uit bloed, net zoals de Messias uh, uit, uit bloed voortkomt, zeg maar. Ja. En uh, als je hem in het water legt, rot hij niet. Uh, hij wordt niet aangevreten door allerlei uh, beestjes. Dus God heeft, zeg maar, acacia hout uitgekozen omdat het zo ontzettend sterk is. Dat ja, dat is sterk on... hè. Hij heeft het met een speciaal doel geschapen denk ik. Ja, nou, uiteindelijk om, om te laten zien wie hij is. Ik bedoel, het, uh, ja. alles wat God, uh, alles wat op aarde is, heeft hij gemaakt. Dus hij had een bedoeling om dat te gaan gebruiken. Dus hij heeft het al Absolu neergezet ja, nee, in de ja, schrijving. De ja, absoluut. Dat uh, is toch dat bijzonder? Ja. Dat hij dat ja, zonder links uh, aan elkaar. Uh, dat vind ik het ook. fascinerende ja. van het lezen van de Bijbel. Ja dat je steeds van dit soort details tegenkomt waar, waar God over heeft nagedacht. Waar wij zo overheen lezen. Ja. Oh, leuk, de ark is van de acacia ja. hout gemaakt. Ja. Maar wat zit er allemaal achter? Er zit ja. een bedoeling achter. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik wel mooi. Ja, en dan het feit dat zo'n boom in de woestijn staat. Ja, onvoorstelbaar. Met zulke eigenschappen. Ik geloof dat er, zelfs dat een beeld is. Ja. Omdat wij onszelf kunnen vereenzelvigen met een acacia boom die ook in de woestijn leeft. Wij voelen deze wereld soms waarin wij leven als een woestijn. Het is niet overal rozengeur en manenschijn. Ja. De wereld om ons heen kan ontzettend lijken, ja, zeker als je ziektes hebt. Ja. En dan kun je jezelf vergelijken met een acaciaboom die heel, heel diep zijn wortels slaat. Ik heb wel eens gezien dat dat soort bomen tot 600 meter diep de wortels moesten laten gaan totdat ze bij een bron kwamen waar ze van konden drinken. Ja. Ik, ik maak zelf daar dan een geestelijke band in dat ik zeg ik wil mijn wortels zo diep uitslaan dat ik drink uit de bron van God. Ja precies. Ja. En uh, ik ben daarom gefascineerd door door de mm. kasia boom en uh, als ik in een gemeente spreek neem ik graag zo'n stokje mee en die mag dan door de rijen gaan. Zodat ja, ja, so je ja. zelf ook ja. eens kan voelen ja, hoe dat is. Ja heel goed. En uh, hier staat bij dat die van zuiver goud uh, bekleed moet worden. Bij uh, de ark van Noach moest het met pek streken ja. worden nou, we hebben dat toen niet genoemd maar uh, pek kan, kun je ook vertalen als los geld mm. dus bij de ark van Nogen moest los geld worden betaald ook weer een messiaans beeld en hier met zuiver goud en zuiver goud is weer hemels mm. staat ook voor de heilige geest voor de heiligheid van god dus eigenlijk is die ark die lijkt op jezus is nog weer bekleed met de heilige geest ja. ik vind dat heel bijzonder ja. en dan staat daar uh, in de volgende versen dat er allerlei stokken moesten komen. Mm -hmm. En er staat iets waar ik graag op wil wijzen. Het staat een paar keer in vers 12 en in vers 14 aan de ene kant en aan de andere kant ervan en aan weerskanten. En de, uh, het woordje kant is in het Hebreeuws iets heel apart. Dat is, uh, je, je moet het eigenlijk noemen als tsela. Wij beschouwen dat als een zijkant of een wand. Mm -hmm. Maar cela tsela komt maar op vier plekken voor in de Bijbel. De eerste plek is in Genesis 2. Als uit de man een rib wordt genomen en daar een vrouw van wordt gemaakt, mm -hmm. dan wordt er een tsela uit de man genomen okay. en wordt een vrouw van gemaakt. De tweede plek waar het genoemd wordt is hier. Dan gaat het dus over de tabernakel. Ja. De hele tabernakel bestaat uit, uit de tsela, uit de, uit de zijkanten. En in uh, 1 Koningin 6 wordt het genoemd bij de zijkanten van de tempel. En in Ezekiel, uit slot van Ezekiel 41, wordt het genoemd bij de toekomstige tempel die gaat komen. Ja. En als je die vier dingen nou eens op een rijtje zet, dan zeg je van ja het gaat hier over de tabernakel, het gaat hier over de tempel. Maar dat gaat ook over de vrouw. Hm. Want? Over de vrouw? De rib van de man. Oké. Okay, die... De vrouw is ja. uit het tsela van de man genomen. Ja. Dus eigenlijk is de vrouw de tsela van de man. Ja. De zijkant van de man. En dat betekent dat de vrouw minstens zo belangrijk is als de man. Omdat zelfs de tabernakel en de tempel en de toekomstige tempel bestaat uit een tsela. Ja. En dat betekent een, een, een, een vrouw kan een man dus breken. Of, of laten slagen. Ja. Maar ik vind het wel bijzonder en heel frappant dat ja. zeg maar, die, dat woordje tsela terugkomt bij de vrouw en bij de tempel. Ja. En dat zegt wel iets over, over de vrouw. Ja. Dat dat niet een sloofje is die achter het aanrecht hoort, maar een vrouw die juist uh, naast de man uh, behoort te staan. Ja. Ja. Bijzonder hoor. Als je al die dieptes ziet, zo in Gods woord. Enorm. Ja. Ja. En dan moet daar nog een deksel op komen te liggen, een verzoendeksel. Een, een, een, kip, een, een kippa zou je eigenlijk kunnen zeggen, een soort keppeltje moet erop ja. komen te liggen. Ja. Die wijst op verzoening en daar moeten dan twee gerubs op komen. En als je die twee gerubs daar op ziet, dan zie je eigenlijk Genesis drie terugkomen als de mens gezondigd heeft en uit de hof wordt gestuurd dan stelt god daar twee gerubs want de mens mag niet meer eten van de boom van het leven ja. en het is net of god hier zegt die ark in die ark daar zit mijn verbond daar zit mijn uh, mijn hele wezen in uh, je mag daar niet zomaar bij komen dan moet je voorbij de gerubs en die gerubs bewaken dat en daar hangt dan nog een voorhangsel voor en de Hebreeën schrijver zegt, het, het lichaam van Jezus is dat voorhangsel. Wij kunnen niet naderen tot de hof en wij kunnen niet naderen tot de vader zonder voorbij het voorhangsel te gaan. Ja. En op het moment dat Jezus op het kruis hangt en uitspreekt, het is volbracht, dan lezen we ook, dan scheurt het. Ja. Niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Ja. Alsof de vader wil zeggen van, kom maar verder, wees welkom. Het gordijn gaat open. Ja, de, de wijken ja. van, van de hof. Ja. Dus de hof gaat open. Ja, dus, dus uh, de terugkeer naar de Hof van Ede ja. wordt daar geopend. Ja, terug naar het licht ook. ja, ja. ja. ja. ja Dat is bijzonder. Dat betekent dus dat uh, die ark... Uh, ja, wij, wij lezen daar denk ik ook heel makkelijk overheen. Oké, okay, ja, er staat een ark en die moesten ze meenemen. Uh, maar de betekenis daarvan was dus eigenlijk wel heel erg groot. Dat God zelf met hen meeging. Ja. Hij ging voor hen uit. Ja. Als ze de Jordaan moeten oversteken in het boek Joshua, daar komen we ook nog wel te lezen, dan zie je dat het, de ark eerst in de Jordaan moet gaan staan ja. en dat dan het volk moet overtrekken. Alsof God zegt van ik ga voor jullie uit en ik ben ook nog jullie achterhoede. Ja. Dus die ark die hier gebouwd wordt van acacia hout met zuiver goud, ja. Die, uh, die, dat is eigenlijk de manier waarop God wil wonen tussen de mensen. Ja, precies. Ja. Ja. En licht wil brengen door de menorah. En licht wil brengen door de menorah, want dat is ook een van de dingen die, uh, die hier gebracht worden. En de menorah vind ik zelfs ook zo mooi. Iedere keer staat erbij, zo moet u het maken. Je hebt het gezien, Mozes, ook toen je op de berg was. Je hebt een blik in de hemel gekregen. Zo moet je dit ook maken. Ja. En ik... Ja, dat is wel bijzonder, want we hebben het natuurlijk gehad over de Ark van Noach, waar ook licht door moet komen. Ja. En hier wordt de, de, opnieuw het licht centraal gesteld. En de menorah wijst natuurlijk ook op de Messias, die zei, ja. ik ben het licht van de wereld. Ja, dus dat is het, het symbool van Gods aanwezigheid op aarde, ja. de menorah. Ja. En ja, ik, ik wil eigenlijk een pleidooi voeren om de menorah terug te krijgen in onze gemeentes. Hmm. Ik, ik heb op zich niks tegen een kruis. Ik bedoel, want we, we prediken een gekruisigde Christus. Ja. We prediken, prediken niet het kruis, maar de gekruisigde Christus. Ja. Maar de menorah is bij God afkomstig. Mozes heeft op de berg een beeld gezien in de hemelen. Heeft daar de originele menorah gezien. En God heeft gezegd, zo moet je het maken. Hmm. En... Ik zou het dan erg mooi vinden om te zeggen: wij willen in onze gemeente lichtdragers zijn. Wij willen die menorah die God heeft bevolen, willen wij ook in onze gemeentes plaatsen. Praat je dan over de menorah die de messias blijende Joden gebruiken? Uh, we hebben hier eentje in de ruimte neergezet. Ja, dan staat er daar een. Misschien kun je ja. de camera daarop in kan zoomen. Dan zal ik hem gewoon maar even pakken. Hè? Ik weet niet dat uh, we gaan hem even op tafel zetten. Want deze is wel heel bijzonder. Ja, deze zie je niet zo heel veel. Je ziet ze wel steeds meer. Ja. Ik heb deze ook in Jeruzalem gekocht. Natuurlijk, de bovenkant is de zevenarmige kandelaar, zoals God en maar Mozes heeft laten zien. Elke kandelaar zal niet helemaal zo zijn zoals hier staat. Maar wel zeven armen. Ja. En, uh, met een begin en het einde en, en uh, iets in het centrum. Uh, het middelste deel is natuurlijk de Davidster, de Davidische hoop. We komen daar nog op terug, maar herstel van het koninkrijk van David. En de onderzijde zie je heel duidelijk de vis. Uh, eigenlijk een beetje de, de begintijd van de eerste christenen, zoals we ze dan noemen. Ja. Die uh, in de vis een symbool zagen van de Messias, van Jezus. De vis die blijft zwemmen tijdens de zonvloed. Ja. <laughs> ja, maar dat beeld als geheel vind ik gewoon heel mooi. Dat we niet zonder het, het Joodse volk kunnen, natuurlijk is de kandelaar het, het symbool van het Joodse volk, ja. dat we niet zonder de Messias kunnen, als de de de, de ster van David, en, en zeker niet ook uh, in Jezus, die de ichtus is, de de redder van de wereld. En dat beeld als geheel vind ik wel heel mooi. Ja. En ik zou er wel voor willen pleiten dat we op zijn minst zeggen van we willen de kandelaar terug in onze gemeentes. Ja. Nou, hij staat in ieder geval in mijn huis, niet dezelfde. Maar dat ga ik misschien ook een keer doen, want ik weet waar hij hem gekocht hebt. Ja. Ik was erbij, <laughs> kort. Maar uh, het, het is wel mooi om, om dat beeld gewoon vast te houden. Ja. Jezus is het licht der wereld. Ja. En dat licht dat komt steeds weer terug. En hij heeft ook aan ons de opdracht gegeven, jullie moeten ook het licht van de wereld zijn. Ja. In de profeten wordt Israël het licht van de wereld genoemd. Precies. En die, die, daar passen wij eigenlijk ook gewoon in, ja. in dat beeld. Nou, ja. mooi beeld om mee af te sluiten deze aflevering. Ik wil je heel hartelijk danken en ik zie je graag de volgende week weer terug. U ook heel hartelijk dank voor het kijken. Ja. Het licht wat door die ark van Noach heen kwam. Het licht wat in de tabernakel ook zichtbaar werd door de menorah. Het is de heer Jezus die zegt, ik ben het licht der wereld. En ik heb jullie gezegd om ook lichtend licht te zijn en zoutend zout. Maar het licht mag ook door u en mij schijnen in deze wereld. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.